Dit is Jeroen Djebkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassade in Kabul heeft alle Amerikanen bij het vliegveld opgeroepen om het gebied direct te verlaten. Aanleiding is een specifieke reële dreiging. Details worden niet gegeven. President Biden waarschuwde gisteren over een nieuwe aanslag op de luchthaven. Amerikaanse commandanten noemden een aanslag binnen 36 uur zeer waarschijnlijk. Donderdag kwamen door een zelfmoordaanslag bij het vliegveld in Kabul... tientallen Afghanen en 13 Amerikaanse militairen om het leven. Intussen hebben ook de laatste Britse troepen Afghanistan verlaten. Daarmee is na twintig jaar een einde gekomen aan de militaire aanwezigheid van de Britten in het land. Groot-Brittannië en Frankrijk pleiten voor een veilige zone in Kabul. Zo kunnen mensen die Afghanistan nog willen verlaten ook na het vertrek van de VS worden beschermd, zegt de Franse president Macron. Het voorstel voor de veilige zone wordt morgen ingediend bij een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. In de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi is de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor orkaan Aida... die naar verwachting komende nacht Nederlandse tijd aan land komt in het zuiden van de WS. Er worden windstoten verwacht van 220 km per uur. Aida ligt nu nog boven de golf van Mexico. Het aantal plant- en diersoorten op de marker Wadden is toegenomen, zegt Natuurmonumenten na een telling. De eilanden zijn de afgelopen jaren aangelegd zodat de natuur in het meer gevarieerder wordt. Bij de telling waar werden onder meer ruim twintig soorten slak gevonden. Op de Paralympische Spelen in Tokio heeft Jetse Plat met succes zijn Olympische titel verdedigd op de triathlon. Geert Schippers eindigde net buiten de medailles als vierde. Plat gaat deze Paralympics voor drie gouden medailles. Behalve op de triathlon wil hij ook twee onderdelen van het handbiken winnen.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 Is zin in ZFM. Werd nu ZFM in de ochtend.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 Go on, we'll find come on, come on, dance on me Despite the heat, it will be alright je En net, als dansen, net als dansen. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM.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 Violet platform one.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 Tegen haar